Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is er de hart van de aanweergingswerkzaamheden. Is bij Maren de, de rijbaan dicht. 25 minuten vertraging. Verkeer gaat via de af- en oprit. Of kan omrijden via Barneveld Amersfoort A30 A1 A28 op de N201. Hilversum uit Hoorn. Een half uur vertraging bij Vinkerveen. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 En dan zijn we weer deel 2 van The Boys are Back in Town van, uh, ja, van vandaag. Hè? Ja. Uh, herenjaar, de 6e april, de dag daarop dat Ruud Jansen jarig is. Ja, 70 ja. jaar is, uh, is die man. Uh, we ja, hebben hem het ja, eerste ja, uur ja. al volop gefeliciteerd, gaan we niet herhalen. Nee, dat gaan Althans, we niet ik wil toch nog even zeggen, van harte gefeliciteerd uh, Ruud. He, toch? Ja, ik vind hem ik vind gewoon. Uh, het is een, een, een muziekgek. En, uh, als hij hij, hij er hij... heel veel. Hij moest alleen. Uh, hij moest alleen uh, ja, ja. Een croquetje luisteren Ja, ja. Wel, wel twee. Ik dat vind luister het... echt een piece of rock. Dat vind ik echt. Uh, nou, Ruud, als je luistert, we hebben het eerste uur al muziek voor je gedraaid. <coughs> dus we hebben je al volop in het zonnetje gezet. Dus, uh, dus we hopen. Mag ik hier één minuut op inhaken? Ja, daar mag je op inhaken. De artiest in het licht: ja. Ruud Jansen. Ja, sowieso. Zo is dat. Ja. Zo is dat. Want, euh, nou, je hebt een zonnige verjaardag in elk geval. En uh, wij feliciteren natuurlijk bij Angela natuurlijk ook. Oh, die is ook jaren een klein beetje natuurlijk oh, wel, hè? Is ook maar, ook zou, beetje... maar, zou, maar wat ik me nou afvraag, hè. Zou ja. Angela nou mee uh, met Ruud mogen uh, de klasse rond, zeg maar? De klasse rond, je jaren bent, mag je dat, hè? Oké, okay. gaat die tracteren? Ik hoop het wel. Okay. Ik had hem wel verwacht hier eigenlijk ik had met een doos gebak, die, maar... Uh, ik had hem hier voor de deur ja, verwacht met een doos gebak, eigenlijk. Dat kun je wel op je buik schrijven. Nou... Hè? En ik heb een buik hoor. Haha! Oh, oh. Daar kan je goed op schrijven. Ja, ja, ja, ja. Buu, buu, buu. Finest piece of rock, ja. Dat was nog even een staartje voor, uh, voor onze geweldige collega Ruud Janssen en uh, ja, dit jaar vandaag was hij vorig jaar ook. Maar ja, ik heb uh, liever het idee dat hij ze gewoon een, uh, gewoon jaarlijks doet en uh, ja, maar gebak mag altijd naar die tijd, ja. Nou, wat hebben we verder nog eigenlijk... Uh, ik kan je nog wel even vertellen dat... Uh, ja, Sharadra die, uh, die helpt nu hard met de koffie. Want die jongen zit helemaal onder de prut. Het is werkelijk niet te geloven. Een hele witte leren broek onder de koffie. Het ziet er gewoon niet uit. Nou ja. Um, wat, heb ik, uh, wat heb ik eigenlijk nog? Uh, dan doe ik het zelf maar weer. Ik kan je vertellen dat... Uh, uh, op dit moment is de challenge aan de gang uh, op Facebook. Daar heb ik vaak over verteld. Uh, de challenge. Als je daar uh, eventjes uh, naar gaat kijken in Facebook... Dan zie je dus een... Uh, ja, een, een pagina met allemaal enthousiaste mensen die is allemaal clips uh, plaatsen. Um, uh, die gaan over het thema die is ingesteld door de organisator. En dat ben ik niet alleen, er zijn er veel meer. En uh, van deze keer uh, was het uh, de movie tracks. En um, op zich uh, best een moeilijk item. Want ja, je moet er wel eventjes in verdiepen, wil je, er uh, iets moois uit kunnen halen. En ik heb er eentje opgezocht en ik wil het dus opdragen aan de, de organisatie van uh, de challenge van deze keer. En uh, dan komt die. I'm afraid of no ghost. Ja, ja, ja, wat een gezellige bende weer hier. Het, is, het, het kan ook nooit normaal. Het kan nooit een keer dat je zegt... Van nou, we gaan eens een keer een serieus programma maken... die iets met een boodschap of zo. Nou, er komt nou toch maar... wel een erg serieuze nood, Willem. Ik, uh, serie, want wij hebben een prachtig gedicht ontvangen, luisteraars. Een, ja. Een prachtig ja, ja. gedicht. Ja. Uh, uh, ze ze Een beetje een eer betonen aan ons programma eigenlijk. Wat leuk. En ik heb het gelezen en ik vind eigenlijk een beetje te veel eer. Uh, dat ik, bedoel, zo ben ik niet opgevoerd. Wij lopen en, uh, helemaal naast onze schoenen, hè? Nou, je mag ze wel weer aantrekken, hoor, want dan hangt de lucht hier. Maar, ja, dat gedicht dat wil ik graag voor uh, gaan dragen. Zal ik eens even zorgen voor een <coughs> stukje... Dat moet ik dat natuurlijk, nou, natuurlijk doen uh, naar mijn beste vermogen. Dus ik doe mijn best, zeg maar. Ja, maar... maar, maar dan ga jij uh, me helpen, Wat heb je beloofd. Ik ga je helpen. Want jij gaat uh, er iets van biscuit onder zetten of zo. Ja, iets biscuit, maar dan moet je me één ding beloven. Ja. Niet fluiten. Nee, ik zou niet fluiten. Oké. Okay. regelmatig op vrijdagochtend klokslag 10 uur... in het mooie dorp Zandvoort aan de kust. Er zijn twee boys in de studio van ZFM te vinden. Ze presenteren samen een uniek radioprogramma. En er is twee uur lang is het gedaan met de rust. Want na een uur zwingende jazzmuziek... zorgen de boys voor een flinke dosis humor, lol en gezelligheid... Een vrolijk programma met lekkere muziek. Anekdotes, grappige gesprekken. Met altijd hele bijzondere gasten. Kortom, een programma met veel variëteit. Zodra het lampje onair gaat branden... doen de boys hun ding en genieten intens. Ze maken met veel plezier radio. Heel Nederland luistert, maar ook ver daarbuiten. Ja, zelfs in Amerika en Canada hebben de boys hun fans. Zo. Ja, ja. Wij luisteren graag naar Wem antwoord op deze vrijdagochtend. De boys toveren elke keer weer een lach op ons gezicht. Jullie zorgen elke keer voor een feestje. Dus namens alle luisteraars en fans van jullie programma... heel hartelijk dank jullie wel in de vorm van dit gedicht. Regelmatig op vrijdagochtend om, klok, uh, om klokslag 10 uur... Verander de twee heren even in een kloon. Sluit alle ramen en deuren. Blijf binnen als het kan. En luister naar ZFM Zandvoort. Want Oh, ik moest niet zeggen kloon, maar clown. A clown, ja De je. The boys het, uh... are back in town. Kijk, nou ruimt het weer. Doe even opnieuw. Ja. Even opnieuw dat stukje. Ja. Regelmatig op de vrijdagochtend om, klok, om klokslag 10 uur. Verander de twee heren even in een clown. Sluit alle ramen en deuren. En blijf als het even kan. En luister naar zie je antwoord, want the boys are back in town. <laughs> oh, nou, dit vind Mooi. ik. Uh, ja, dit, dit vind ik. Uh... Hey. Ja. Waar, waar komt dat gedicht vandaan uh, eigenlijk? <laughs> dat, heb ik, dat staat er niet bij Willem. Dat heb ik niet van jou, dat heb ik niet van jou doorgekregen. Maar dat weet jij ongetwijfeld. Nou, ik kan het je wel vertellen. Natuurlijk. Nou, vertel. Ik kan je wel vertellen? Vertel. Ja, natuurlijk. Uh, dit komt namelijk uit, uh, uit uh, Jereveen. Uit Jereveen, heer, de Friesland. Heb je ook Vrouwenveen of is het alleen maar Herenveen? Nee, is alleen Veen. Je, uh, je hebt bijvoorbeeld wel. Uh, ja, je hebt een Vrouwendijk. Heb je wel. Maar dat is niet, dat ik, is hou niet even, ja, ja, harm, ik hou harm. van Herenveen. Ja, ik hou van Herenveen. Ik vind ja, het hartstikke ja, leuk. Ja, ja, ja, ja. Maar dat is, dat is toch de vraag eigenlijk. J jij valt overal op. Jij valt zelfs op, op, op, op zeemannen. Uh, Papa, maar leuk van jullie jongens dat jullie zo'n mooi gedicht opgestuurd krijgen. Oh, wat is dit ik, nou dan? Ik werd er niet in genoemd. Nou, dat is een beetje je eigen schuld eigenlijk. Nou, leg uit. Uh, nou, Le leg uit. Uh, ja dat vind ik nee, ook al ja leuk nee, nee leg, ja, uit. leg uit. Gaat leggen. Ja, ja. kom ik toch weer een bewerkjersrecht. Ja. Lachen. Ja. Ja. Ah. ja. Nou, vertel van lachen. vertel. Het komt uit het uh, Het heeft... Ja, nee, dit wordt geschreven door dus een luisteraar is dat en dus, uh, Petra is dat en, uh, Petra. Die heeft, uh, Petra. Jawel, je kent er wel Petra. Die hebben dus gebeld en die zet. Uh, ik, ik geloof dat ze 32 uh, 32 kinderen. Of werkt ze nou op een crash? Oh, ik weet dat, het niet meer. Nee, dan, is het, oh, dan heeft ze niet stilgelegen in ieder geval. Geen werkhuis. Twee, nee. 32 kinderen. 32 kinderen heeft oh ze, ja. ja, ja, ja, ja, ja en ja, ja. zijn het allemaal eigen kinderen of pleegkinderen? Uh, geen idee, geen oh. idee. Uh, wat ik wel weet is dat... Uh, ze had zich toen ooit... Uh, dat vertelde het verhaal, vergist met de pil. Ja. Bleek dat ze Smarties had genomen. en heeft ze uh, 32 kinderen in vier kleuren. Oh, dat is leuk. Ja. Hey, ze zitten er ook negentjes bij? Ik weet het niet. Nee, ik heb je die zwarte pieten discussie weer. Daar wil ik het nou niet over nee, hebben. Nee, doe maar niet. Waar komt er nog aan? Waar komt er nog aan? Oh, dat, dat is een zeeman. Dat is wat voor jou, hè? Ja, dat is leuk. Knappe jongens, hoor. Heerlijk oud nummer. Ja, dit, uh, ja, ik dit, dit, dit van kwam in één keer voorbij. Ik ken en, ze nog van de traffic jam. Ja. Inderdaad, inderdaad. Inderdaad. Ja, maar ja goed. Hé, hey, maar uh, uh, ik ja. zie Harm regelmatig om die mengtafel in te draaien. Ja, wat, jongen? Jongen, ik wil zo graag ook een verzoekplaatje aanvragen. Voor wie en van wie? Ja, gewoon van de dorpsjongens. Dorpsjongens? De dorpsjongens. Ja, de ja. The village people. Oh, Ja. ja. En, de YMCA Ik wilde het wel de, doen Ik wil dat de wel de doen, de maar dan ga jij een, dan ga je, hey. Hallo jongetje, ja, eventjes Wil je er ogenblikkelijk mee ophouden, dankjewel uh, Ik wil het wel doen Ik wilde het wel draaien, maar dan ga jij Gewoon even een dansje doen dan, vind ik Ja, nou, ja? ja maar kunnen daar, liggen, uh, daar liggen Indianen, toys zet die maar op Kijk maar of die balvakhelm vind ik ook goed Wat je maar wil Nou leuk, nou. laat je het maar horen In die doos Harm, in die doos It's fun to stay at the They have everything for your mental you the... Nou uh, Harm, uh, ik, uh, ik vind dat het goed doet. Alleen ja, wel een beetje uit de maat hoor. Uh, is het nummer te snel voor je of uh, zeg nee, je van nou, hoort, Nee, nee, hoor, het ging hartstikke goed. Hartstikke goed. Maar ik heb wel uh, een ander nummer dat je zegt van, want ah, ja, jij zit nu lekker in de Ik ben naar Israël geweest op vakantie ook. Vorig jaar of dit jaar? Nee, vorig jaar. Vorig jaar natuurlijk. ja. ja. In september. Oh, ja, vertel. Nou, ik kwam op het vliegveld aan. Ja. Het was ongeveer 34 graden in de zon daar. Hè? Op een vliegveld? Als je dat vliegveld ja. ja, ja. En de eerste wat ze dus tegen me zei, shalom. En zo heet je dat je shalom moest. Ja, het was veel te warm, man. Veel te warm. Veel te warm, ja. Maar het was leuk, want er was ook in cabarina... Wie? in Marina, ken je die nog? In Marina, dat is die zangeres, toch? Ja, hij woont in het noorden, tegenwoordig. Noord-Israël? Ergens in Groningen. Groningen, nee, in Groningen. oh, Groningen. Noord-Israël, dacht ik. Ze zit daar op een boerderij, ze werd weg te kwijt, eigenlijk, hè. Maar zij, is gewoon... toch, zij was toch ook uh, uh, bijzondere ambtenaar van de burgerlijke stand? Ze was ambtenaar van de burger. Ja, dat was zij toch, Z ja, hè? Zij deed trouwerij in de boerderij. Trouwerij in de boerderij? Ja, ze trouwde alleen koeien. Oh, oh, oh. oh. Maar goed, waar wil je naartoe? Nou, oh, uh, zij heeft dat leuke liedje. En, en, en, en, ik moest aan Israël denken. En dat ja, gaat, gaat van Hava... Maar, maar niet zo kietelen Hava. <laughs> ja. Nee, ja, en ik snap wat, je, wat jij bedoelt. Ik zie in één keer visioenen. Visioenen zie in keer, ik zie in één keer fietslampjes. Ik zie alles voorbij komen. Ik weet wat jij bedoelt. Wat? Wil je de nummer graag horen? Ja, dan? Hava, niet zo kietelen Hava. Nou, ik zei, ga maar op, de, op die witte strip staan... en dan ga jij je dansje. Start ik die muziek op. En wel een beetje in de maat dan, hè, eventjes. Charles, je ook mee. Haal jij die keer mee even weg hier, Willem? Ja, en nee, is goed. Charles, u oh, mee. Hey. Het, het is een dromedaris, sorry. Hier ja, daar komt ie. Ik denk wel dat de Dolly de Piering nu op de tafel staat, denk ik. Ja, die staat de hele al op de tafel, joh. Ja, dat is een werk. Hij is het plafond in de witte. Oh, dat. Ja. Ja, ik, ik, uh, ik word hier ontzettend vrolijk van, maar, maar ja, het is, het is, ja, het is het, het is het, het is, ja, het is wel wat, ja. Nou, ik, ik, ik vind het wel een gezellig nummer. Echt waar? Ja, het is wel een meedreuner, toch? Nou, gooi er, gooi er even een muntje bij dan. Het zingt en het rijdt en het. je kunt er de snelweg mee op. Wat is dat? Ik heb geen idee. Simca Marina. Simca Marina, nou ja. Oh, dat is altijd dik voor elkaar zo, hè? Ja, die, uh, die, uh, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Het rijdt en het zingt, uh, Chevroletti de jong en zo, hè? Ja. <laughs> ja. Je kent het allemaal nog, hè? Ja, ik ken ja. ze allemaal nog, ja. Maar goed, uh, wij, wij zijn er weer toe aan... aan uh, ja, een, een, ook wel een beetje een serieus iets. Want uh, ik zeg altijd maar zo... Uh, het is weer serieus weer. Het is weer serieus weer. En uh, we, gaan, we gaan kijken wat voor weer we krijgen de komende uh, dagen, uh, Willem. Ik zou zeggen: uh, probeer maar. Nou ja, het is zonnig en droog. Dat heeft u inmiddels uh, zelf ook uit kunnen vinden. De maximaal liggen vanmiddag zo rond de 12. Tussen de 12 en, uh, en de 16 graden. En het warmste gaat het worden in het zuidoosten van het land. De wind is zuidoost en matig tot vrij krachtig. En uh, vannacht is het vrij helder weer. De minima vannacht liggen tussen de 4 en 6 graden. Morgen, dan wordt het dus een beetje voorspeld in het begin van de week... wordt het ook warmer dan vandaag. En dan kan het zelfs 18 tot 21 graden worden. Er is wel vrij hoge bewolking. Maar de zon is zeker ook van de partij. Oh, dan nou gaat, mijn, nou gaat mijn, mijn tekst weg. Maar nou, ik heb, ik heb, ja, ik heb ah, hem alweer terug. Ik heb hem al... Ah, gelukkig. Um, nou, verdorie. De wind waait uit het zuiden. Ja. En het is het meest matig zondag. Dan verandert er qua temperatuur niet veel. Wel is de bevolking dan dikker. En ja. daar is dan ook een kans op een, op een enkele bui. Nou, Met, dat, zo ziet het stiekem uh, ja, ja, ja. Dan maar, gaan we alweer naar de maandag. Maar aan de maandag, ja, dan moeten we toch werken. Dus dan heb je geen zin om... Nee, zitten we toch binnen? Dus dan, ja, eh, op, ja, ja, ja. Of werk je buiten? Uh, de ene keer wel, de andere keer niet. Uh, ik werk, uh, waar ik werk, daar heb je dus uh, een binnenplaats en een buitenplaats. Ah, een luchtplaats noemen ze het ook wel. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Maar, maar dat, dat is een stukje weer waarvan je zegt van, uh, ja. Ik kan er wel iets over zeggen, maar heel vaak is het dan weer zoiets dat ik zeg van, nou ja, dan zeg ik weer iets lulligs. Ik kneep mijn handjes dicht, zo blij was ik met het bericht dat je met mij uit wou gaan. En heel de avond ben ik al zo geestig en dat rem dat je versteld moet staan. En na het dansen gaan we naar een stille kroeg en zit ik hand in hand met jou. En dan verknoei ik alles weer en zeg ik weer iets lulligs als ik hou van jou. Zet in je ogen dat je denkt, die heeft gelogen. Nee, die blijft niet trouw. Ik heb een goed geheugen en ik pik geen enkele leugen, zeker, zeker niet van jou. Ik heb de hele dag geprakiseerd dat ik je mag, hoe ik dat zeggen moet. Want het gaat op in rook, wanneer jij denkt, je ligt het ook, al is je smoesje goed. Maar nu is het moment, ik heb je tot en net verwend, je ogen glanzen blauw. En dan verknoei ik alles weer en zeg ik weer iets lulligs als ik hou van jou.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 gaat je wel makkelijk af, hè? Ik hou van jou. Ja, vind je het gek? Je bent er ook een heerlijke vent. Ik heb anders vernomen dat je met meer mannen. alsof er ooit één vrouw voor jou veilig is geweest. Oh, gaan we zo beginnen. Nou, jij begint hoor. Ik denk, doe ik iets wat aardigs voor een oude, afgezakte collega? Nou, het was de platenmaatschappij die je erbij wou hebben, hoor. Voor mij hoeft het niet. Zeg, en dat majorettecor, wat ik hou van jou steeds loop is zo goedkoop. Ja, dat gaat te ver voor jou, hè? Trouw, dat moet, ja, dat moet je hebben. Dat is voor jou natuurlijk een volkomen vreemd. Maar waarom gisteren? staat hij dan trouw met AUD? Nou, ik had geloof ik beter Gordon kunnen bellen als ik het zo hoor. Ja, ja, ja. ja. Nou, ik kan het ook verzinnen. Nou, dat dacht ik van niet. Als oh. jij zoiets kon verzinnen, was je wel iets verder in je carrière. Ik wil jou nooit, nooit meer zien.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 over mijn lichaam en voel hoe ik jou verven, want schat, je bent zo mooi verlang naar mij als ik naar jou haal. De antwoord mijn liefde. Verblij me, kom bij me, omarmen, verwarmen.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 Met liefde ver over mijn lichaam, en voel hoe ik jou verwen. Want schat, je bent zo mooi. Verlo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 Ja, Walter Kroes, uh, ken je het nummer trouwens? Uh, dat je zegt van nou, uh, dat nummer dat is... Uh, nee, nee, nee. Nee, nee, nee, ik uh, ken Walter alleen maar van, uh, ik heb de hele nacht liggen dromen. Oh, waarover? Ja... Waarom? Ik weet ook niet waar die over droomt, die man. Maar uh, van mijn mond en mijn kont en zo. Uh, ik uh, ik, terwijl, ik, uh, ik, ik vind het weer een heel raar verhaal, uh, Doif. Hij heeft kont nog nooit gezien. Nee. Harm hier... de tieren, die zat je gereeld aan te kijken. Dacht, nou, ja goed. Ja, nou ja, <laughs> doe maar. Hé, hey, um, uh, toch even een beetje serieus nood. Want wij kunnen ook wel serieus zijn. Een verzoekje, hè? Het Tot... dus is een verzoekje. Ja. En uh, die is, uh, uh, ja, ja ik, ik mag de naam niet zeggen. Annemieke Vos uit Vladingen. Oké. Okay. Uh, die vroegen speciaal aan en dat deed ze voor de vader. En, uh, en ze gaf vanmorgen al aan dat, uh, ja, dat ze er ik met nou, bezig was. vind ik nou wel echt een forse streek, dit hè? Echt een forse streek. Forse streek. Ja, om iets voor je vader ja, aan te vragen, zo'n plaatje. Ja, nee, nee, nee, nee, maar dit, dit is een. Uh, dit is gewoon, heb je gewoon heel veel herinneringen. En hey, wij draaien het graag, want uh, ja, we draaien voor de luisteraar en niet voor onszelf. Nou, Annemieke, het zei je van harte gegund. We gaan naar het dorp.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 ik was een kind, hoe kon ik weten dat dat voorgoed voorbij zou gaan? Ja, het dorp Wim Zonneveld. Ja, nou Annemieke, uh, ja, uh, ik kan me zo voorstellen als je zo'n nummer hoort. en uh, je hebt daar speciale herinneringen aan. dat je dan toch. Uh, aan je vader moet denken, of, of aan je moeder bij een ander liedje misschien. Want, want muziek is emotie, Willem. Hè? Dat weet absoluut, je, hè? absoluut. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. En uh, bepaalde melodieën in je leven kunnen herinneringen oproepen. En dit was er een mooi voorbeeld van. Dus het graag voor jou gedaan. Kansas Dust in the Wind. En, uh... Heb jij van de week nog maar uh, voetbal gekeken op televisie? Ik hou niet van voetbal. We krijgen straks sporten, vanaf 12 uur. Oh, kom Henny Ruckert uh, met twee puntjes boven de uur weer... Uh, ja, ja, ja. ja maar, die man uh, nee, nee, is telefoon uit, ik, ik, jongen. Ik wou even uh, met jou praten over dat, over dat doelpunt... Door, wat gemaakt werd door Ronaldo van de week. Ik heb je gezien? Wie? Ronaldo. Wie ja, nou, die is een, ten, een tennisser, is dat? Ja, ja, ja. ja, ja die had een Wimbledon nee, uh, in een halve run. Nee, van, maar dat, nee, ja, Echt nee. ongelooflijk. Die man die maakte. stond op een gegeven moment voor het doel. die kreeg een ja. bal aangespeeld. En die maakte sap door Echt, echt ah. uh, acrobatiek. Echt waar? En hij hebt uh, de bal op de punt van zijn schoen. En hij ging zo over, over de spelers en de doelen. Ik weet niet hoe hij het deed, maar het was. Na maar echt. ja, er dus lopen inderdaad voetballers bij. Dat ik denk: jongen, hoe is het er mogelijk dat het lichamelijk kan, hè? Ik zou, ik zou best in mijn volgende leven zou ik ook zo'n. Zo Zo'n voetbalvedette willen zijn, weet je dat? Nou, dat ik lijkt zei, me wel geweldig hoor. Die, die man die straks komt voor het de, de, de CFM Sport en zo, die Henny Rucker, dat is ook een hele goede voetballer. Hè? Uit, uit Raald, Roda Raald, hè? iedereen kent hem daar. Ja, is het zo? En ja, dat is echt waar, Roda Raald. Nou, als wij van Labour moesten voetballen tegen Roda Raald, dat was nooit leuk. <laughs> was nooit leuk? Nee, nee, nee. Maar ik heb die, die, uh, die Henny, die heb ik eens een keer een zo'n Salto achterover zien maken. Ja. En toen lag hij beneden aan de trap. Ja. Toen zeg ik van, hoe gaat het? Nou, ja, daar. Daarom hebben wij die traplift hier ook ja, aan. Dat is het, dat is het. Ja, maar, maar wat wil je uh... er nee, ja, nou weten aan? Nee, dat zou ik gewoon even gezegd hebben. Oh. Ik, ik vond het echt vond Het is een aankondiging voor het volgende programma. Kijk, ik ben helemaal niet zo'n zo verschrikkelijke hoor. Nee. Nee, dus, maar, nou, maar, dammen, dammen. Daar ben je dan wel goed in. Ja, maar ik ja. ben helaas uit... uit ik ben laatst elkaar de bocht gevlogen met Gansenboerden. Oh, was jij dat? Ja, ja. Nou, <laughs> ik zag je wel zitten in de put, hoor. Hé, hey, maar ga je draaien? Kopen cabana. Alle leuk. Van Barry Manilow. Van Barry M. Oké. Okay. Smashed in two There was blood and a single gunshot But just who? Ja, het is ontzettend doendig in de studio. We hebben het halve bestuur hier zitten. En, uh, en Henny Rukert, uh, ja, die, die is ook met zijn folders uh, bezig. Folders aan het kijken. Wat, uh... Hij is aan het voorbereiden. Zou het? Ja, ja, volgens mij is hij aan het voorbereiden. Hij zweet helemaal ook, natuurlijk. Ja, oh, ja. maar hij ja, de koppak in lekker heeft. lekker. De uh, microfoon staat open, Henny, Had je wat? Ik zweet nooit. Ja, zweet nooit. Hè? En dan wordt het eens een keer tijd aan het werk gaat. Uh... Uh, ja, inderdaad. Hey? Ik ja. krijg net een prachtige handmicrofoon. Voor dat, is een, dat is een echte i hè? Daar moet je een beetje mee oppassen, hè? Dit is fantastisch. Dat is niet zomaar wat, hè? En die duw je in je telefoon en je bent... Uh, oh, ik, dacht dat het, ik dacht dat het een scheerapparaat was. was ja, nieuw. dat kan, ook. Dat kan <laughs> ook. Ik heb zoiets laatst gezien bij een bedrijf uit Rotterdam. Wat was dat toch? Was dat nou iets met onderwijs? Pabo, ken het? dat? Nee, hè? Dat, dat zegt mij niks. nee maar... zeg je niks. Nee, nee, nee ik heb ook niet lang in het onderwijs gezeten, hoor. Ik anderhalf jaar. Ja, maar je was een bijzondere trage leerling, natuurlijk. Dat is <laughs> Berry Manilow met Ja. Hé, wist jij trouwens waarin we... gaan we even iemand door de orde roepen of niet? Dat moeten we wel even doen, heren. Heren, heren. Hallo, we zijn met een uitzending bezig. Mijn staan open, hè? Ga de dorp binnen of zo. Twaalf uur ben je aan de beurt. Aan tien minuten. Hé, maar wij hebben sinds kort... hebben wij dus een nieuwe juffrouw Jannie. ja. En uh, ik vind eigenlijk... Je, je hebt maar één juffrouw Jannie en... Het dat, viel, viel, me ook, viel me ook op dat alles zo schoon is hier. Ja, nee, dat klopt. Hè. Dat, komt door, uh, ja, dat komt door door juffrouw, juffrouw Jannie. Uh, ja, nee, maar nee, juffrouw Jannie is er niet meer. Nou, het is, juffrouw Toos is het eigenlijk. Hè. Ze loopt maar met poetsdoeken rond in het gebouw. Ik vind het wel leuk, hoor. Ja, Want, ja daar ben je wel van, hè. De ramen zijn schoon. Ja. Alles is schoon. Alles is schoon, natuurlijk. Het bestuur is ook schoon. Kom je nou. zo schoon binnen... Ja, ja, ja. Maar we moeten ze weggaan straks. En wij krijgen voortaan ook een bedragje uitbetaald. Voor het radiomaken, hè? Echt waar? Ook schoon. Ook schoon. Ja, ook schoon. Schoon aan de haak. Schoon no, no, aan de haak. No, no, no. Heb je nog een leuk plaatje, Ja, Willem? speciaal voor de nieuwe Juffrouw Jannie. Juffrouw die is Juffrouw Maar voor de nieuwe Juffrouw hebben wij wat anders bedacht. de liefde, dat was Juffrouw Toos. Op de kleuterschool, de blauwe blokken doos. Ik had een streepje voor, op mij werd zij nooit boos Mijn allereerste liefde, dat was je vrouw to. En als ze zangles gaf, dan zong ik steeds het best In al die liedjes was ik dan ook beter dan de rest Altijd is kort, ja kies Midden in de week maar zondags niet. Zondags gaat zijn naar de kerk. En de... We zijn er zojuist gekomen dat uh, het nummer van 1 2 3 bleek, uh, dat wist ik eigenlijk helemaal niet... het lijfblieb te zijn van Roda Raalte. Ja. Hoorde ik net, van oh, Oké. Okay. En uh, ik zag hem ik helemaal opfleuren en zo. En uh, ja, uh, ja. ze, ja. begon nog meer te glimmen. Ja. De, man, de, de man heeft het ja. met voetbal. Hè. Ja. En nou hebben wij besloten om... Uh, met het bestuur heb ik contact opgenomen van van Zandvoort... om hem ja. een, een blaasvoetbalspel te geven. Oh, Dat, dat is... Dan kun je ook op latere leeftijd kun je blijven voetballen. Is, ja, ja, ja, ja. Nou, ik durf hem ik durf niet te lachen. Want hij heeft, nou, hij heeft iets in de hand. Dat vind die microfoon. Ik lach niet, want zometeen heb ik hem ass, dat ik, Ja, nou ja. Maar, maar even tijd. Voor de serieuze nood. Voor nou, de serieuze even, nood. Eventjes. Als u in de buurt woont van Heemstede. en Zandvoort is in de buurt van Heemstede. je ja. kunt het lopen. Je kunt er lopen. moet je wel vroeg ja. van huis. Maar dat geeft niet. Maar ik zou de auto nemen of de fiets. Hmm. en dan kun je naar de oude kerk in, in Heemstede. Ja. Uh, zaterdag. Serieuze mededeling. Nee, nee. Erik Timmermans, die hier ook verantwoordelijk is voor de jazzconcerten die in de Krocht uh, worden georganiseerd. Die organiseert daar een, een, een jazzavond met medewerking van Gretje Kouveld. Ook niet tenminste. Ook niet tenminste. Nee. Uh, want Greetje is... We kennen haar vroeger natuurlijk van het Nederlandse lied... maar ze is helemaal uh, ver ja, in toe. Ja. En uh, Frits Landersberg doet mee. Dat is Onion. de Nederlands beste vibrafonist. De wat? Nederlands, Nederlands, yeah. beste, Ja. Yeah. Ja, daar kom ik er niet meer uit, vibrafonist. <lacht> dat is hetzelfde wat hij in handen heeft. Wat ja, zoiets. Ja, een blaas ding. Ja, nee, maar, <lacht> maar, maar ik, heb, ik, heb, ik heb even snel, maar terwijl je dat vertelt, even snel opgezocht je van meet Jerry van Rooyen En, en uh, bijvoorbeeld het nummer uh, New York State of Mind. Ja. Ken jij bijvoorbeeld uh, ja, verschillende uitvoeringen heb je ervan. Maar doe maar Chicago. Chicago. Dus tussen staan. Ja. ja Ch nee, dan, Chicago. Ja, maar Chicago. dan moeten we even naar een andere gate. Kan dat? Dat kan. Goed zo. Nou, is dat klaar? Ik ga hem voor je draaien. Dus maar uh... serieus, dus luisteraars, u, Als u een uh, goed jazzconcert wil bijwonen uh, ja. met Erik Timmermans. Ja. Chris Landersbergen onder meer. En, uh, en Greetje Kouwveld die gaat zingen in de Oude Kerk in Heemstede. Dus op, het, uh, op het Wilhelminaplein in Heemstede. Oké. Okay. Ja. Chicago, Chicago. That total town. Chicago. Chicago, Chicago I will show you around Bet your bottom dollar you lose the blues in Chicago Chicago, the town that Billy Sondance could not shut down On State Street, that great street I just wanna say They do things they never did on Broadway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 Chicago, I will show you around. I bet you, bottom dollar, you lose the blues in Chicago, Chicago, the town that Billy Saunders could not shut down. On State Street, that great street, I just wanna say they do things that they never do on Broadway.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 Ja, Gretje Kalfeld. Ik moet heel eerlijk zijn. ik vind het een, uh, ik vind het een lekker, hè? Veel mee, hè? Uh, ja, Deed ja. dee geen pijn. Deed geen pijn. Deed geen pijn. Nou, Willem, uh, het is bijna alweer voorbij. Twee ja. uur lang de Boys are back in town. Ja, dat is wat, hè. Ach, wat jammer dat het voorbij is. Ja, ja, ja, ja. ja. Maar even kijken volgende week. Maar het is Vrijdag, hartstikke uh, mooi weer, dus ik ga wel naar buiten. Ik ga lekker lopen, ik ga lekker wandelen. Ja, doe dat maar. Dus in de uh, met duinen. in uh, Panneland. In, in wat? In Panneland. In Pannenland natuurlijk. Dat is ja. heel gezellig, want allemaal hertjes daar ja. ook. Ja. Hebben ze in antwoord niet, herkjes. Nee, herten, heb je herten, je hebt klavers, je hebt ruiten. Ja, ja, ja, ja, ja. Hé, hey, maar uh, wij lopen er richting de klok van 11 uur en ik heb nog één nummer. ja. En uh, daar, wil ik, uh, daar wil ik eigenlijk mee, uh, mee afsluiten. En uh, ik wil jou in ieder geval heel erg bedanken voor, uh, ja, voor de gezelligheid weer. Nou, helemaal graag gedaan, Willem. Ik ben de Woenseraans, uh, ben ik er weer. En, uh, en jij daar bent zo meteen. bij voorbaat veel succes mee wensen. Ik dank u. Ik dank ja. u. Ja. Dat gaat helemaal goed komen. En uh, nou ja, maar kijk wat het volgende week vrijdag wordt, want het is. Uh, ja, dat weet je niet natuurlijk. Lang zal het niet mee nou, ik weet niet wat er, wat er nu gebeurt, maar uh, wat gebeurt er nu? Oh heerlijk jongen, dankjewel. Ik krijg koffie van hen niet, nou, leuk. Hè? Jij krijgt koffie van hem. Dit is nou, een gezellige nou, nou, boel nou. hier hoor. Dit zit... Ik, uh, ik sta het laatste nummer in. Uh, tot volgende week allemaal. En uh, tot woensdag. Ja, Willem. Hoi. Dag hè. Om nooit te vergeten, wij zijn hier Zij gevuld met eenzaamheid. Een week die duurt voor mij een hele tijd. Vanavond worden onze dromen waar. En samen zingen wij dan afstalle: We zijn bij Tot zover het ritme van Ziefer. Via de kabel op 104.5.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 Tegen 31 in dezelfde periode vorig jaar. Dat zegt de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit. Vooral Toyota's zijn doelwit. Waarom juist dat merk populair is, is onduidelijk. Vermoedelijk worden de auto's naar het buitenland gebracht. Het weer, het is vrij zonnig, wel wat stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 12 tot 16 graden. Morgen ook geregeld zon en in het binnenland kan het dan lokaal 20.